Het hebben gedaan, de twee mannen van Sky. Er zit een mannetje van uh, Rodriguez, twee mannen zelfs van Rodriguez zitten erbij af en toe. De helpers van uh, André Greipel die ook meedraaien, de lottoploeg. Maar dan zie je dat ze gewoon moeite hebben om weer aan te pikken in dat achtervolgende treintje. En dat ze gewoon een zetje, bijna een soort broekaflossing moeten krijgen van André Greipel. Zo zwaar is het daar in die achtervolgende groep. Maar ze kunnen rijden wat ze willen, maar nu loopt de voorsprong van de mannen aan kop weer op tot 24. Vier... 40 seconden en we zitten al binnen de 10 kilometer. We zijn in Bruer, Alichan. Heel veel publiek daar langs de kant van de weg. En er staat een man helemaal in een oranje kostuum. En zo'n Amerikaanse cowboy, zo'n western hoed Ook helemaal oranje. Met een grote Holland-vlag en een vlag... ja, mag ik het nog zeggen, van Rabobank. Ja, dat, daar moet je eigenlijk dan maar even een streep doorheen zetten. En daar Belkin van maken. Maar ja, ze worden natuurlijk nog wel voor een deel betaald... ook door uh, de Rabobank. En die ziet daar uh, Laurens Tendam en Bouke Mollema ziet hij gewoon in die eerste groep van 14 voorbij Denderen. En dan het dorpje weer uitrijden over die brede weg. 44 seconden voor de groep Christopher Froome. 44 seconden dus niet alleen voor Mollema en Tendam en Terpstra... maar ook voor Chavanel, Kevendis, Tossato, Rogers, Roots, Kreuziger, Benatti, Contador... Vogelsang, Botnar en Peter Sagan. Dat zijn de coureurs die overgebleven zijn in de elite groep vooraan. In een etappe die misschien een beetje saai begon... Maar nu echt helemaal de laatste uren helemaal tot ontwikkeling is gekomen. Uh, de, wat betreft de ritzegen, daar gaat het natuurlijk tussen de sprinters. Maar wat doet Mollema en Terdam een goede zaak in het algemeen klassement? Ze komen dichter bij Vroom, want de voorsprong loopt gewoon weer op. 47 seconden is het op dit moment. Blijft die groep weg Bart, wat denk jij? Ik begin er uh, ondertussen een beetje in te geloven, want we gaan toch richting de minuut. En we zien dat die achtervolgers ook eigenlijk allemaal kapot zijn. Er vallen elke keer gaten. Uh, daarachter wordt een beetje gestoord door de jongens van Quickstep. Dus ja, die proberen de zaak te ontregelen. Dus ik, ik denk dat ze ervoor gaan. Maar straks krijgen we nog wel die finale in de koproep. En dat is natuurlijk weer niet goed, goed voor de voorsprong. Nee, want dan gaan ze een beetje naar elkaar zitten kijken. De, de sprinters met name. Ja, de sprinters gaan naar elkaar kijken. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, ik weet niet hoe goed Terfstra nog is. Of, of Chavanel nog is. En, en Botnar van, van Kennedy. Deel, maar die zou misschien in de laatste paar kilometer kunnen, kunnen proberen te ontsnappen. Stiekem wegglippen nog. Ja. ja. Uh, dat is dat. Uh, dan even vanuit het perspectief van Vroom. Hij ziet het allemaal gebeuren. Hij heeft zijn mannen onmiddellijk aan de kop van dat, uh, van dat tweede groepje gezet. Maar uh, ja, je moet ook kijken kijk, dat je, je je ploeg niet opblaast nou, natuurlijk. ja, dat, dat hebben ze nu gedaan. We hebben die, die Rus, Siusu, of uh, die is tussen uitgeblazen. tussenuit geblazen. Nou, uh, uh, Stenhard, die, die zien we hier al lossen. Dus ja, die heeft zijn mannetjes opgesoupeerd En het biedt ook weinig perspectief voor de komende dagen. Als ze nu al kapot zijn. Dus het biedt voor ons Nederland natuurlijk wel weer ja. een goed. Want, want, want Vroem rekent toch ook neem ik aan... Op die weet dat hij nog een straatlengte voorsprong heeft. Dus hij kan natuurlijk leiden dat hij een minuutje in moet leveren vandaag. Ja, maar ja, vandaag een minuutje. En wat gebeurt er de komende dagen? Morgen de rit naar Lyons. Vandaag een zwaar rit. Morgen een overgangsrit met allemaal, allemaal heuveltjes en bergen. Ja, de controle die zal er van uh, skyploeg morgen echt niet zijn. En ja, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Nog even het slagveld erachter. Want het valt verder op dik zes, zeven minuten, denk ik. Uh, daarna, daarna nog een groep met feuclair. En daarna zitten nog mensen. Je krijgt straks ook nog... Dat dat mensen buiten de tijd gaan binnenkomen. Hmm, ja, het, het probleem is dat uh, ze verliezen minder tijd als in een bergrit... maar de percentages die je mag verliezen... in een goede bergrit mag geloof ik wel 12% verliezen. En hier zal het een uh, procentje of 8 uh, of zijn. Dus dat speelt wel mee. Maar goed, uh, ik, dat, daar geloof ik niet zo in. Uh, dat is het probleem vandaag denk ik niet. Die zoeken elkaar wel op en ook achterin vormen ze een waaier. Goed, uh, we gaan het uh, meemaken. Het is nog maar heel kort naar uh, de finish. Gio, en het verschil loopt op, hè? Het verschil loopt op, want uh, jullie zeiden het al... Schuizu eraf, Stenner eraf, twee helpers van Christopher Froome... helemaal opgesoupeerd. We zagen ook een van de knechten van Grijpel afhaken. Ze zijn gewoon kapot en de voorsprong is opgelopen na 55 seconden. Het tempo aan kop van het peloton wordt nu gemaakt door de proef van AG en Die rijden natuurlijk om het klassement van Jean-Christophe Perrault een beetje te redden. Die staat tiende in het algemeen klassement... en schuift door de afwezigheid van Rui Costa en Alejandro Valverde wel twee plaatjes op... Maar dat is de ploeg die het nu moet doen. En die kunnen het gewoon niet. 58 seconden, ze Bijna een minuut oh, op een weg die weer heel breed is geworden. En dat is ook wel even lekker. Behoorlijk naar beneden. Tendert werkelijk waar. Richting Saint-Amand-Morol. En hier kan je hoge snelheden halen hoor. Allemaal diep onder in die beugel bij die eerste 14. We zagen net ook een aflossing van Bouke Mollema. Nou, zijn gezicht. Oh, sprak Boekdelen. Wat was die aan het afzien? Maar wat trapte die hard door? De wind. Hij zat helemaal krom op die fiets zoals we hem wel vaker zien zitten. Maar hij gaat gewoon richting de minuut bijna met de voorsprong op Christopher Froome. Dat is de wedstrijd in de wedstrijd. De groep Mollema ten opzichte van de gele trui. En wie gaat die etappe winnen Bart vandaag? Ik denk dat er een derde mee heen gaat lopen. Alhoewel ik denk dat Sagan wel zo sterk en slim is. Natuurlijk Kevin die Sagan, de sprinters. Sagan is een iets een renner met meer inhoud. En vandaag moet je echt inhoud hebben. Ze zijn zo vaak op de kant geweest. Ze hebben op kop moeten rijden. In de finale zal gedemereerd worden. Dus ja, ik zie, ik zie Sagan toch gewinnen. Of, of vooruit, of in de sprint. De ontknoping van de 13e etappe waarin al zoveel gebeurde, Gio. 4,8 kilometer nog. En we zagen zojuist ook dat Sylvain Chavanel nog even een kopbeurt deed. Natuurlijk ploeggenoot van Mark Cavendish. Cavendish heeft twee ploeggenoten bij zich. Chavanel en Terpstra. En we weten dat Sagan maar eentje bij zich heeft. Matje Botnar, dat is de man die daarbij zit. En Contador, ja, die blijven gewoon tempo rijden, die mannen. Want waarom zouden zij inhouden in de richting van die streep? Hun maakt het niet uit wie de sprint gaat winnen. Zij laten dat gevecht tussen Sagan en Cavendish, dat laten ze lekker aan zich voorbij gaan zo meteen. Ze blijven doorrijden tot op de streep. En dat is gunstig. want het is inmiddels alweer 1 minuut en 4 seconden met Christopher Froome. 1 minuut en 4 seconden. En het verschil tussen Mollema en Froome het klassement is 3.37. Dus dan komt hij gewoon op 2.33 te staan als het zo blijft. Maar ik denk dat het misschien in de laatste 4 kilometer die ze nu in gaan rijden nog wel gaat vergroten. En waarom zit er niet meer in? Ik zou zeggen, misschien nog een keer proberen voor de etappe. Alhoewel, ja, dat lijkt me kansloos tegen die sprinters. Het is al mooi dat die tijd de wordt geboekt door Bauke Mollema en door Lauren Stendam. We moeten het nu doen in de achtervolging. Met nog 3,5 kilometer te rijden. Arthur Vichot, de Franse kampioen, die sleurt daar op kop van die achtervolgende groep. Nu wordt het tempo weer overgenomen door een van de mannen van Christopher Froome. Die nog niet helemaal opgebrand is. En ik kijk naar Froome en naar Quintana. Dat zijn de mannen die daar bij elkaar zitten. Perrault zit daar ook bij, daar in dat peloton in het midden. Zij zijn de geklopte klassementsmannen. Wat dachten we van Alejandro Valverde? Inmiddels op 8 minuten en 10 seconden. Voor hem is de toer voorbij wat betreft de klassementsaspiraties. Kom de kopgroep van 14 in de laatste drie kilometer, bijna. Er werd even gedemareerd aan de rechterkant van de weg. Maar ik had het idee dat het Botnar was, de ploeggenoot van Sagan, die dat gaatje alweer dichtreed. De sprint tussen Sagan en Kevin is ook in voorbereiding. 2,8 kilometer nog. Het verschil is 1 minuut en 3 seconden. Ze rijden 51 kilometer per uur. Dat is dan de achtervolgende groep. En het de kopgroep rijdt 54 kilometer per uur. Nou, tel maar op. Dat betekent dat er gewoon nog seconden bijkomen. Nu is het alweer 1.05. 5 Mollema daar in die typische stijl van hem. Lawrence de Dam vlak voor hem. Natuurlijk. Zij zijn... Uh, hun is alles eraan gelegen om het gat zo groot mogelijk te maken. En laat die twee sprinters het maar lekker uitvechten. Sagan en Cavendish. Het gaat niet om de etappe winst hier. Het gaat om de tijdwinst. Later, bijna in de laatste twee kilometer die kopgroep. Ja, wat kunnen we nog verwachten van Benatti? Voor wat betreft uh, die sprint zit er ook nog bij. Goed Daniele Daniela Maar het lijkt me toch dat hij dat niet kan gaan winnen van Sagan en van Cavendish. Wat een schitterende rit in de straten van St. amar Over een paar jaar komt die vraag zeker terug. Weet u nog waar u was op vrijdag de 12 juli. De dag dat de koep werd gepleegd door onder andere Bauke Mollema. Door Laurent Stendam, door Alberto Contador. De mannen die de gele trui aanvielen. Ze kunnen hem niet helemaal te pakken krijgen. Want de voorsprong in het algemeen klassement van Christopher Froome is te groot. 3 minuten en 37. Zebast zeiden Maar inmiddels is de voorsprong van de kopgroep op. De gele trui is opgelopen na 1 minuut en 6 seconden. En ze zitten daar nog allebei hoor. Die twee Nederlanders. Als Mollema en Tendam en Nikkie Terpstra zit er ook nog. En gaat Terpstra het nu proberen aan de linkerkant van de weg. Gaan we nu toch voor een etappe overwinning. De eerste sinds Pieter Wening in 2005. Ze zijn allemaal stuk. Nikkie Terpstra doet het slim. Dit is het moment om weg te rijden. Het is hem niet gelukkig hoor, want Botnar is de man die naar zijn wiel rijdt. Dat moet hij natuurlijk, want hij is de knecht van uh, Peter Sagan middels ingelopen. Het wordt geen Nederlandse etapoverwinning. Of er moet nog iets heel geks gebeuren. Nu is het Botnacht die op kop rijdt. En Chavanel die overneemt. Chavanel met Sagan in het wiel. In het wiel van Sagan dan weer uh, Mark Cavendish. Ja, ze zitten inmiddels in die rare aankomst. Ze zitten inmiddels binnen die laatste 500 meter. Dat is het Chavanel die aangaat. Met Sagan in het wiel. En daarachter zit nog steeds Cavendish. Mollema gewoon in het wiel bij uh, Mark Cavendish. Sagan uh, nog steeds keurig in uh, een zetel. Hij zou het moeten kunnen afmaken. Maar we weten dat Kevin is daar in het wiel zit. Benati zit een beetje te ver naar achter. En dan kijken we naar de laatste 500 meter. Nu zijn ze dan aangekomen op die aankomst boulevard hier, op die straat hier. En dan gaan we kijken naar de sprint. Wie gaat het maken? Sagan laat lopen lijkt het wel. En dan is het Kevin is als een duveltje uit het doosje die die sprint aantrekt. En het is Kevin is met de voorsprong op Peter Sagan. Het is Kevin is die zijn tweede pak voor Sagan en Bouke Mollema. 1, 2 en 3. En wat een geweldige prestatie toch van die Bauke Mollema. Gewoon ook nog even derde worden hier in deze etappe. dan praten we even wat rustiger door. Want nu is het wachten op de achterblijvers. Nu zien we daar die mannen daar die geklopt zijn met de gele trui. Het verschil was 1 minuut en 7 seconden. En ze zijn er nog niet door. Zij moeten nog die chicane door. Zij moeten nog een paar bochten door voordat ze uiteindelijk aankomen. Zometeen nog de bocht naar links. Die moeten ze maken. Lars Boom daar trouwens ook in die achtervolgende groep. Die rijdt natuurlijk keurig in het wiel van de mannen die het tempo moeten maken. De klok inmiddels 36 seconden, 37, 38, 39, 40. De klok tikt weg. En Bouke Mollema, wat heeft hij een geweldige zaken gedaan... in het algemeen klassement. Pakt meer dan een minuut terug op de gele trui. Daar krijgen we nog het sprintje van de achtervolgers. En dan kijken we naar John Degenkop die daar probeert in elk geval nog dat sprintje te winnen van André Grijpel. Het gaat hem niet lukken, hoor. Het is Grijpel die de sprint lijkt te winnen van de achtervolgers. Maar ik ben zo... Benieuwd naar die tijd. Want komen ze ineens? Streep over de finish, dat komen ze op. 1-0-7, 1-0-8. Zo'n beetje. Dat is de achterstand van John Degenkop. Uh, kijk, Kevin is weer dus uh, hier de sprint. Sagan wordt tweede. Mollema derde. Vogelsang vierde. Terpstra vijfde. Kreutziger zesde. Contador zeven. Tendam achtste. Chavanel negende. Michael Rogers op de negende Op de tiende plaats. En Nicholas Roach op de elfde plaats. En dan dus op 1 minuut en acht seconden krijgt Krijgen we dat pelotonnetje aangevoerd door André Grijpel. En in dat peloton de gele trui. Geweldig. 1 minuut en 9 seconden achterstand op Bauke Mollema. De dag dat Bauke Mollema dik een minuut terugpakte op de gele trui op Christopher Froome. Ja, zou ik zeggen, een historische dag dit. Bart Voskamp, even kort jouw eerste reactie. Nou, zo'n spektakel hebben we nooit gezien. Hè. We kijken eerst uit naar waaiers. Vervolgens dan krijgen we een waaier, Net als het, uh, uh, tornadojagers die iets in de lucht zien. Vervolgens is daar zo'n slurf naar beneden. Hebben we waaiers. Dan denken we, oké, okay, we, dus, uh, we zijn voor verder kwijtgespeeld. En, uh, en er gaat een sprint komen tussen Cavendish en Grijpel. Nou, vervolgens dan spat het in de finale weer uit elkaar. En dan denk je eigenlijk dat Sagan wint. En dan wint Cavendish weer. Dus ja... Zeg het maar nou vandaag. Ik, ik ben volledig in de war. Goed. Uh, sit back and relax. Neem een glaasje water. Ja, geen grafieren meer. We gaan zometeen, meer. Zometeen uitgebreid uh, napraten natuurlijk over wat er uh, gaat gebeuren. Um, dat doen we zo meteen met de reacties natuurlijk van al die jongens. Maar Gio, je hebt intussen al de verschillen in het algemeen klassement. Zeker. Het was 1-0-9 was het verschil tussen de eerste aankomende Mark Cavendish... en natuurlijk ook Bauke Mollema en dat uh, pelotonnetje erachter. Aangevoerde André Greipel in dat peloton dus ook de andere klassementsmannen. Waaronder Christopher Froome. We hebben een nieuw klassement. Froome blijft leider. Dat wel. Bouke Mollema nu op 2.28. En wat gaan we nog allemaal beleven de komende dagen? Morgen die heuvelrit naar Lyon. Overmorgen de etappe naar de Mont Ventoux. En alles wat er nog gaat komen in de Alpen. Mollema dus 2 op 2.28. Oude tijden herleven. De tijden ja, van uh, Rooks en Teunissen. En misschien moet je al teruggrijpen naar de tijden van, uh, van Zoetemelk en Van der Velde. Kuiper. Noem het allemaal maar op. Tweede plek in het algemeen klassement voor Bouke Mollema. Derde Alberto Contador op 2,45. Roman Kreuziger op de vierde plek. En dan Laurent Stendam vijfde. Op drie minuten en één seconde van Christopher Froome. Dan nog maar even de top 10 afmaken. Vogelsang, Kwiatkowski, Quintana, Perot en Daniel Martin. Dat zijn dus de eerste tien in het algemeen klassement. Twee Nederlanders erbij. Op de tweede plek, Bouke Mollema. Op de vijfde plek Laurens Stendam. Zometeen uitgebreid napraten over die dertiende etappe. Nu het uitgestelde nieuws van vijf uur.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 Het was een zinderende etappe de 13e in de Tour. Kevin wint dus, Mollemaat en Dam doen goede zaken in het algemeen klassement. Zometeen de reacties vanuit Frankrijk, nu het NOS Journaal. Hier is Gert Luuk. Niemand komt meer automatisch in aanmerking voor sociale rechtshulp. Dat zegt staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Bij elk verzoek om een raadsman wordt bekeken of de rechtshulp noodzakelijk is. Juridische hulp bij huur- en consumentengeschillen wordt helemaal niet meer door de staat betaald. Ook gaat de eigen bijdrage omhoog. Het kabinet wil met een nieuw stelsel van rechtsbijstand... in totaal 85 miljoen euro bezuinigen in 2018. De politie heeft twee Amsterdammers opgepakt... in verband met de moord op een stadgenoot. Het slachtoffer werd vorige maand door voorbijgangers gevonden... op een strand aan het Cheukenmeer in Friesland. Zijn lichaam was vastgebonden en verbrand. De verdachten, een man van 35 en een jongen van 17... zijn na een aanhouding overgebracht van Amsterdam naar Friesland. De Friese politie. Het gegeven is dat we een slachtoffer hebben uit Amsterdam... We hebben nu twee verdachten uit Amsterdam. De slachtoffer is in Friesland aangetroffen. Dus ja, dat zijn wel dingen waar we in het verhoor... met de twee mannen graag over willen praten. Een Pakistaanse schoolmeisje Malala... heeft in New York de Verenigde Naties toegesproken. Malala werd vorig jaar door de Taliban in het hoofd geschoten... omdat ze een voorvechter is voor de rechten van vrouwen en meisjes. Zo voert ze campagne voor het recht van meisjes op onderwijs. In haar toespraak zei ze dat de extremisten... bang zijn voor boeken en pennen. De 16-jarige Malala zei verder dat ze zich inzet voor meisjes en vrouwen... omdat ze het zwaarst lijden onder extremisme. De VN heeft 12 juli uitgeroepen tot Malala Day... omdat ze vandaag jarig is. Het commissariaat voor de media vindt dat omroep WNL... te nauwe banden heeft met Dagblad de Telegraaf. Dat blijkt uit een rapport dat in handen is van RTL Nieuws. Het commissariaat meldde die banden in maart aan staatssecretaris Dekker. Volgens het rapport is de onafhankelijkheid van WNL op papier gewaarborgd... Maar in werkelijkheid zijn het toch nauwe banden, zegt het commissariaat. WNL kan zijn uitzendvergunning verliezen. Klokkenluider Edward Snowden heeft tijdelijk asiel aangevraagd in Rusland. Snowden zegt dat hij voorlopig in Rusland wil blijven... en op termijn wil doorreizen naar Zuid-Amerika. Reden voor het besluit van Snowden is dat hij voorlopig niet kan vertrekken uit Moskou. De klokkenluider zit al sinds 23 juni vast... in de transitzone van de luchthaven Sheremetyevo. In een verklaring spreekt Snowden de hoop uit dat zijn aanvraag snel wordt gehonoreerd. Een Russische regeringswoordvoerder zegt dat er nog geen asielvraag is ingediend. Ook het komend seizoen worden de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord gespeeld zonder uitpubliek. Dat hebben de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam besloten... na overleg met beide clubs... Dat Rotterdamse burgemeester Aboutaleb over het besluit. Dat plan zoals het nu aan ons is voorgesteld, dat dat niet voldoende voldragen is en niet voldoende vertrouwen biedt. Dat er in de toekomst ook geen ongeregeldheden zullen gaan uitbreken. En, en dat vertrouwen willen we wel hebben op basis van goede afspraken die de voetbalorganisaties en de supportersorganisaties met elkaar maken. En zover zijn we helaas nog niet. De partijen zijn van plan om na komend seizoen... wel weer uit publiek toe te staan. In 2009 werd het verbod afgekondigd. De klassiekers, die sindsdien zonder uit publiek werden gespeeld... waren goedkoper en veiliger. Er was minder politie nodig... en de clubs hoefden minder stewards in te zetten. Het weer in een groot deel van het land bewolking... en kansen motregen. Het is 17 tot 21 graden. Morgenmiddag geregeld zon en iets warmer. ANWB ah, en WB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is niet al te druk op de weg. Een paar opvallende zaken, dat wel. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij Blijswijk. Dat veroorzaakt 4 kilometer file. De rijstrook is dicht. En de A28 valt op van Zwolle naar Hogeveen. Tussen de wijk en Zuidwolde, 5 kilometer. Er ligt daar een lading visafval op de weg. De rechterrijstrook is dicht.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 Mark Cavendish wint dus een tweede etappe in deze Tour. Maar veel belangrijker, Bouw en Lau lopen een dikke minuut in op de gele drager Christopher Froome, Gio, jouw hartslag, is die alweer een beetje normaal? Ja, de hartslag is weer een beetje normaal. Maar goed, ik heb ook niet hoeven rijden in deze waaier-etappe. Maar het is natuurlijk geweldig om eens een keer zo'n etappe te kunnen volgen. Met zo'n resultaat. Met name natuurlijk voor Bouke Mollema, voor Laurens ten Dam. Ja, het klassement dat voor een deel op de kop wordt gezet. Natuurlijk een uh, mooi sprintje van Mark Cavendish. Die trouwens vandaag uh, zijn 25e etappe zegen in de Tour de France pakt. Dat is toch een mooie mijlpaal. Een van de groten in de Tour. Zijn 43e overwinning alweer in een grote ronde. En hij hij is nu Marcel Kittel weer op, uh, tot op één overwinning genaderd. Hij kan nog gelijk komen. Tenminste, uh, daar gaan we vanuit dat er in de slotetappe op de Champs-Élysées... dat daar gesprint gaat worden. Maar Kevin is die echt glundert als een kind op dit moment... en uh, geïnterviewd wordt voor de Franse televisie. Ik heb hem nog nooit zo vrolijk, zo blij, zo babbelend in beeld gezien als dit moment. Ja, en dan uh, Valverde natuurlijk, Alejandro Valverde. Die kwam zojuist over de finish als eerste van dat pelotonnetje met geklopte... met Marcel Kittel... De op 9 minuten en 54 seconden van Mark Cavendish. Dus ook van Bauke Mollema. Dus ook van Laurent ten Dam. En dat betekent dat hij is gezakt naar de 16e plaats in het algemeen klassement. Alejandro Valverde nu dus op 12 minuten en 10 seconden van de gele truidrager van Christopher Froome. Maar ik zeg het nog maar een keertje. We hebben twee mannen binnen de eerste vijf van het klassement. Na nou ja, bijna twee weken tijd met nog een paar prachtige etappes te komen. Bauke Mollema op 2. Laurens ten Dam op drie. En ik denk dat de koerskapitein van Belkin, de man die het eigenlijk allemaal een beetje moet uitdokteren daar in het peloton... ...die mede verantwoordelijk is geweest voor het feit dat Belkin op een gegeven moment met Omega Pharma is gaan meedraaien aan kop van dat eerste pelotonnetje... ...toen de waaiers ontstonden dat die koerskapitein ongelooflijk blij zal zijn met dit resultaat. Steven Dahlenboud praat met Bram Tankink. Ja Bram, wat is er vandaag allemaal gebeurd zeg? Nou een slagveld, hè. we hebben er een slagveld van gemaakt. En zou uh, zouden een hebben. Ja, uh, we waren dit al heel ver van tevoren, waren al een paar dagen van tevoren hebben het hier over gehad. En we hebben meteen uh, op de 50 kilometer al het heft in handen genomen. Om, uh, om, uh, om in ieder geval onze mannen vooraan te houden en nooit, in de, nooit achter de feiten aan te moeten rijden. En uh, ja, dat het dan zo uitpakt is natuurlijk helemaal fantastisch. Uh, jullie hadden dat parcours uiteraard verkend, maar waar jullie uiteraard geen rekening mee hadden gehouden is dus dat van verder lekkerheid. Wil je beschrijven wat er op dat moment gebeurt als hij lekker rijdt? Uh, nou, echt, voor ons gebeurt er niet zo heel veel, want wij zijn op dan met al aan het rijden. En, uh, en, en we kwamen bij het volgende punt eigenlijk, waar wij hadden gezegd van uh, daar moeten we voor zitten. en daar moet het gebeuren. En, uh, ja, voor verder dan eraf is en niet meer terugkomt. Ja, dat is, uh, uiteindelijk pakt dat heel super uit voor ons natuurlijk. En jullie gooien dat het gashendel daar nog wel iets verder open. Uh, ja, maar niet bewust. We, moesten, uh, we deden dat voor, ons, voor onze eigen mannen, samen met Kriksep. Dus als we het dan met de initiatieve Kriksep laten, zijn we misschien zelf uh, geflikt. Ja, dat is waar waai koersen. Ja, wat, wat zegt dit over, over jullie als ploeg? Jullie rijden zo alert, want daarna ontstaat er nog een schifting met Vroom erachter. Uh, en dan zitten Mollema en Dam, die zitten er gewoon vooraan, hè? Ja, dat, ja, dat is die flow die uh, momenteel door onze ploeg gaat. Dat, uh, we hebben de hele dag die mannen voorhouden, ook gerustig gehouden. Dus, ze hebben alleen meer gereden op het moment dat, uh, dat het echt noodzakelijk was. Dat de het ook gisteren gingen maken. En daarna meteen naar achteren uh, uit de wind. En zolang wij blijven rijden, laten ze hun ook doen uh, vlak achter de waaier. En hun zitten dan op de beste posities de hele dag. Dus als er dan weer opnieuw een slag valt, dan uh, zijn dat de mannen met de frisse benen. Maar uh, Saxo heeft ook de hele dag uh, naast ons gereden. Dus die hebben ook wel een hele inspanning moeten doen. Ja, even een bloemetje naar boven zou dat sowieso lijken. Ja, inderdaad, want Valverde verder nu 16e de algemeen klassement op uh, een, hele, een hele enorme achterstand. Uh, dit klinkt, als we Bram Tanking horen, de wegkapitein van de Belkins, klinkt het als een strategie die zij van tevoren al hebben uitgedacht. Um, ja, ben ik benieuwd of dat echt op deze dag geëikt was. Maar goed, het zijn natuurlijk wel dagen dwars door Frankrijk en de wind zat goed. Dus alle, alles was eigenlijk aanwezig. Maar ik, ik zei je net ook al, ja, eigenlijk moeten ze dat bloemetje misschien aan Kittel en aan Argos uh, geven. Want op het moment dat, uh, dat die gelost werd, ja, toen is Quickstep natuurlijk helemaal volle bak gaan rijden. Daarnaast kwam nog eens een keer inderdaad dat verder lekker. Ja, dus Belkin heeft nog een reden om eigenlijk wel door te rijden. Kijk, Bram zegt wel, oh, ja, we deden gewoon ons ding en we draaien mee Maar goed, eerlijk is eerlijk en gelijk hebben ze. Hebben ze nog wel een tandje bijgestoken om, om proberen Volverde op achterstand te, te zetten. ja, maar dus maar ja dat, dat, dat is gelukt. Ja, maar dat is één ding. Maar jij zei ook, het is ook wel terecht dat ze doorrijden... om, om hun eigen jongens een uh, ja, ja. baan te geven. Ja, op, op dat moment is de koers al bezig. Hè. Dus Quickstep heeft al de boel op de kant gezet. Uh, Bram zegt ook, ja, wij als Belkin rijden al mee... zodat, uh, zodat uh, onze kopmannen gewoon van voren mee zitten. Dus op het moment dat je als ploeg mee op kop meedraait... dan krijg je ook de ruimte om uh, de eerste plek erachter zeg maar, uh, te hebben. En, die, en dan word je daartussen gelaten. Dus de, ja, daar hebben ze gewoon van geprofiteerd. En ze hebben een beetje extra gas gegeven. Maar ja, dat mag ook de stofsport. Ja. Wat, wat Steven nog even terecht aanstipt in dat gesprekje net... onze verslaggever, dat, uh, waar eerder wel eens kritiek was op... de vroege Rabobank ploeg van hè, net niet weer bij. Ja, bij een valpartij lagen ze altijd. Ja. En nu uh, heel alert gekoerst door, door beide mannen. Ja, heel alert. En uh, het verschil is ook, denk ik, uh, dat, je, dat je initiatief neemt. Kijk, als je op, op zo'n rit als vandaag gaat zitten wachten van... kijk wat er gaat gebeuren en we kunnen daar misschien mee dan beter laten. Op het moment dat er echt zijwind staat, moet je direct in de waaier zitten. En ze hebben met, met mannen als boom... hebben ze gewoon echte hardrijders die, uh, die zich daartussen kunnen zetten... En, en daar dat, dat tempo mee, mee opzwepen. Dus ja, initiatief nemen en dan zit je gewoon mee. En als je mee zit, dan krijg je moraal. Ben je voor de volgende dag gemotiveerd? Kom je in de top van het klassement? Vanuit de top van het klassement, ja, dan moet je je daar handhaven. En het is een, een sneeuwbaleffect wat, wat de goede kant op gaat. Ja. Terug naar de finish in Saint-Armand-Montron-Gio. Um, ja, van tevoren hadden we toch gezegd... nou, die vloem die gaat die Tour gewoon winnen. Um, in ieder geval weten we dat zijn ploeg kwetsbaar is. Ja, en dat gaat heel belangrijk worden, denk ik, in de komende etappes. En als ik hem daar op het podium zie staan ook, ik heb hem uh, er wel eens wat frisser zien bijstaan. Uh, de ogen die vallen bijna dicht bij Christopher Froome. En een glimlach, daar ja, krijgt hij ook maar nauwelijks uh, op zijn gezicht getoverd. Hij is moe. Hij is kapot gereden vandaag. Bernard Hino, die hem nu een handje geeft en zegt van, jongen, je staat nog steeds in de gele trui. Ja, glimlacht een beetje. Maar ja, ook Hino weet wat het is natuurlijk om gele truien te verliezen. Ik denk maar weer aan die Tour van 1980. De Tour die Joop won. Dat hij die uiteindelijk, uh, dat uh, Hino uiteindelijk met knieproblemen moest uh, afhaken. Maar laten we nou niet te vroeg juichen. Hè? Maar het staat er echt hoor. Vroom 1, Mollema 2. En dan komt dat door op 3 in deze Tour. Ik kreeg zojuist nog een groepje hier over de finish. Op 13 minuten en 1 seconde. Een groepje met de Nederlands kampioen Johnny Hogeland met Albert Timmer die hard gewerkt heeft in de achtervolging voor Marcel Kittel. Maar dat werk natuurlijk heeft moeten bekopen en nu in de laatste groep binnenkomt. In die laatste groep ook Ryder Hesjedal, Ooit winnaar toch? Vorig jaar van de Giro. Ooit winnaar van de Giro. Jan Bakelands gele truidrager hier in deze tour. Thomas Leclerc, ooit de hoop van Frankrijk. Thomas de Gent, de nummer drie van de afgelopen tijdrit. Het is een slagveld geweest. En dat allemaal dankzij de ploeg van Mark Cavendish. En de ploeg van Bouke Mollema. Hoog tijd om eens een keer met de man op de tweede plek te gaan praten. Met Bouke Mollema. Snap jij al uh, wat er allemaal gebeurd is vandaag? Het wordt een gevaarlijk ritje. Nou, ja, dat lijkt wel. Niet? Ja, langzaam wel. Maar het uh, was echt een bizarre dag. Uh, ja, je denkt van tevoren vlakke rit, niet al te lang. Dus dat uh, zal niet zo spannend worden. Maar uh, ja. goed, we wisten natuurlijk van tevoren al wel dat de wind stond. Ja, maar zeggen Jullie hadden hier, jullie hier wel goed op voorbereid hè, deze rit. Ja, zeker. Marijn uh, had hem verkend. En die uh, waren van tevoren al drie, vier punten waar we echt uh, ja, van voren uh, wilden zitten. En uh, waar we zelf ook gas wilden gaan geven. Ja, dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment uh, ja, waren we de helft van het peloton al kwijt. Ja, toen bleven we gewoon op kop rijden. Want uh, weet je, dan, dan blijft de tempo erin. en zit je zelf ook makkelijker daar van achteren. En uh, ja, in de finale uh, was het super dat wij uh, ja, met die mannen van Saxo uh, in de slag konden. Ik wil nog even met jou terug naar het moment dat Valverde lekker rijdt. Uh, wat gebeurt er dan met jullie in de ploeg? Ja, dat wisten we eigenlijk eerst niet. Uh. Ja, we reden daarvoor al op kop met Quickstep. En uh, ja, het was gewoon vol op de kant. En uh, ja goed, hij, hij heeft natuurlijk pech dat hij daar uh, op zo'n moment lekker reed. Maar goed, dan gaan wij ook niet meer wachten. En in het begin hadden we niet eens horen of hij nou gelost was of dat hij uh, iets met zijn fiets had. En later, uh, ja, later bleek dan dat hij uh, iets met zijn wiel had of zo geloof ik. Maar goed, dat is uh, ja, echt voor hem. Maar, uh. Daar komt uh, er nog een breuk in de finale met Froome daarachter. En jullie zitten weer op de juiste plek. Ik moet toch even het geheim daarvan vertellen vandaag. Nou ja, goed. Uh, we reden natuurlijk als ploeg toen al op kop. Dus ja, dan, dan uh, gingen Laurens en ik daar gewoon vlak achter zitten. En af en toe wel even meedraaien. Maar over het algemeen gewoon uh, ja, daarachter daar zitten. Zeg maar. Die plek die kun je dan wel opeisen. Uh... Zagen jullie die breuk aankomen? Van, op dat oh, Ik niet. Op een gegeven moment ik reed links en ik links. Ik kan net van en ineens zie ik vijf maal sprinten van Saxo. En uh, ja, goed, ik meteen in het wiel. En ja, toen had ik echt, uh, echt even 1-2 minuten volledig uh, alles te geven. En toen hoorde ik uh, door de communicatie dat uh, Vroen eraf was. Dus uh, ja, goed, dan heb je natuurlijk uh, iedereen die, die in die kopgroep uh, zit, heeft dan natuurlijk hetzelfde doel: en dat is zo hard mogelijk naar de finish te rijden. Ja, Valverde die eindigt op 8-9 minuten. Uh, jullie pakken een minuut. Ruim een minuut. 1 minuut 7 terug. Of 1 minuut 9 op vorm. Ja, er ja, kan een hele dikke krul door deze dag. Ja, zeker echt een topdag. Uh, ja, weet je, daar, daar hoop je van tevoren natuurlijk op. Ik denk dat wij wel als ploeg gewoon uh, ja, voor dit soort ritten... gewoon de beste ploeg, denk ik, uh, bij ons hebben van de, van de klasmensrenners uh, dan. En uh, ja, dat blijkt vandaag. Uh, weet je, iedereen heeft supergoed gereden. Uh, ja, Laurens en ik die kunnen gewoon uh, ja, op het einde daarvan profiteren. Ja. En is er dan, ja, als je dan... Je staat tweede nu in het klassement. Je krijgt ook felicitaties van Robert Gezing. Die ook veel werk vandaag heeft verricht. Die met een brede glimlach hier bij de bus aankomt. Ja, zeker. Hij heeft een geweldige reden natuurlijk. Uh, de hele ploeg. Kijk, uh, we trokken het zelf op de kant met Quickstep. En uh, ja, we zijn blijven rijden. Dus die mannen hebben echt uh, van ons uh, een jasje uitgedaan uh, vandaag. Dat is uh, misschien nog meerdere jasjes. Maar uh, ja, het resultaat is gewoon geweldig. Dus daar uh, ben je dik, dik tevreden mee. Je hebt over de ploeg. Hè? Het verschil met Froome is nu 2,5 minuut. Mag je daar aan denken? Want die ploeg van jullie die lijkt er wel veel en veel ster vooral in dit soort etappes, dan die van Sky? Ja, dit soort etappes denk ik wel. Maar goed, uh, ja, het gebeurt natuurlijk niet zo vaak uh, dat het in waarheids gaat... en dat er zulke verschillen zijn in een uh, vlakke etappe. En uh, morgen is, ja, eigenlijk zijn er nu bijna geen vlakke etappes meer. Alleen naar Parijs en morgen, uh, ja, morgen zal het anders zijn. Al meer op en af. Dus uh, ja goed dit was de laatste kans om uh, toch man op achterstand te rijden. En uh, ja, dat hebben we goed, uh, goed gedaan. Ja, je bent wel verder kwijt. Dat had je waarschijnlijk niet verwacht zo snel. Nee, zeker niet. Uh, ja, goed, uh, hij, hij heeft natuurlijk pech dat hij op zo'n moment uh, ja, zijn wiel, wielstuk reed of lekker rijdt, heeft. Maar uh, ja, goed, uh, wij, uh, wij zijn daar niet rauwig om. Tourartiest! Ici Radio Tour de France. Mama was queen of the Mambo papa...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 Swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, and loose losing a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo Bongo Hear me when I come, baby. Queen of the Mambo, Papa was King of the Congo, deep dan in the jungle, last I in Bongo. Every monkey like lot to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo baby. I'm the King of Bongo Hij zou zo mee kunnen in het peloton want hij spreekt uh... Uh, Frans, Spaans, Arabisch, Portugees en Engels. Deze José Manuel, Thomas, Arthur, ciao. Hij is de toeratiefs van vandaag. Manu, ciao. Steven Dalenbouts oh, nice. bij de finish. Steven, wie heb je bij je? Nou, ik heb niemand bij me staan, verder uh, momenteel. Uh, maar er gaat natuurlijk na zo'n uh, etappe gaan er allerlei verhalen rond over wat er nou gebeurd is. In die etappe. En er was toch wel een opmerkelijk verhaal bij de Belkinbus op te tekenen. Want uh, Bram Tankink vertelde dat op het moment dat uh, die voorste uh, groep brak... Uh, in de finale, waar Froome dus als klassementsleider in zat... dat op de, uh, nou, een tijdje daarna dat Froome naast hem kon fietsen... naast Tankink dus, die achter de breuk zat... en dat Froome, de klassementsleider, vroeg... Uh, uh, meneer Tankik, weet jij toevallig uh, waar Bouke Mollema en Laurens Stendam zijn? <laughs> ja, zei Bram ook. Die zitten daar, als je je weg afkijkt, daar zo het hoekje daar ergens. <laughs> Maar dat, zegt natuurlijk wel, ja, dat is wel heel veel uh, zeggend over, uh, over Froome. Ja, ik wilde meteen niet allerlei consequenties aan, uh, aan, uh, aan wijden, Maar het is, het is wel opvallend te noemen dat de klassemensleider... niet helemaal het overzicht heeft in die finale. Nee, uh, inderdaad ook een deel van zijn ploeg al helemaal kwijt was. Uh, Bart, uh, als jij dit hoort, wat denk jij dan? Ja, of, uh, of hij zit uh, Bram in de maling te nemen... <laughs> of hij is zelf niet goed bij de les. Want volgens mij zat hij niet zo ver van achteren... toen hij die hele Saxo-trein eroverheen zag denderen. Nou, en als je een paar groene mannetjes... ja, dan kun je nog vergissen in de groene truis Sagan... En... En, uh, en dat soort dingen. Maar ja, dan moet je toch wel echt bij de les zijn. En volgens mij is het ook niet uh, om het aan tanking te vragen... want als ik tanking had gezegd, nou, die zit hier gewoon achter mij, doe me rustig aan. <lacht> ja, dus... dat zou wel een mooie opmerking van tanking zijn geweest. Die zou dat ook wel kunnen, trouwens. Uh, nog even, we hoorden net uh, Bouke vertellen... Uh, dat uh, Marijn Zeeman deze etappe helemaal heeft verkend... ook precies heeft aangegeven waar de momenten zijn... dat ze ervoor in moesten zitten... Ja, natuurlijk. Weet je wel, elke ploegleider doet zijn dingetje. Marijn uh, heb ik in mijn laatste jaar... zijn eerste jaar als ploegleider ongeveer meegemaakt. En toen was hij al ontzettend fanatiek... en dingen aan het uitdenken, vooruitdenken. Uh, je hoort ook in de geluiden... hij kan ontzettend goed met de jongens. Hij komt van Argos af, door, daar liepen ze met hem weg. Nu bij Belk Belkin weer... En, uh, ja, die doet het echt goed. Die is gedreven, die gaat met camera's uh, uh, routes, uh, routes verkennen en gaat uh, punten aangeven waar het echt gevaarlijk is, waar ze van voren moeten zitten. En je ziet dat die jongens uh, dat ook goed oppikken. Ja, hij werd toen echt getransforeerd van Argos naar uh, toen nog Rabo. Ja, uh, uh, maar is, het, is dit ook wat hij meebrengt? We hebben het net ook al over gehad. Die alertheid, de, de durf ook. Uh, Aanvallen ja, gewoon. Ja, hij, hij is altijd, uh, dat weet ik ook in mijn eerste jaar, toen hij net ploeg, daar was altijd fanatiek en we gaan daar de boel op de kant zetten en daar zijn mogelijkheden. Hij, de, hij, is heel, hij denkt heel positief. Hij denkt mogelijkheden, ja, die heeft hij vandaag gevonden. Zeker. En laten we vooral niet vergeten: inderdaad, Belkin en uh, Cavendish, en ploeg hebben het in het begin op de kant gezet. En uh, later zagen we komt door toch? Heel actief. En mensen opjutten ook in die kopgroep van jongens, ze rijden gewoon door. Ja, die hebben inderdaad uh, nou, geprofiteerd, wil ik niet zeggen. Want het is heel moeilijk om te profiteren in zo'n windetappe. Kijk, die mannen van Saxo hebben ook de hele tijd naast die trein voorin uh, gereden. Dus ze hebben wel, weliswaar niet meer op kop gereden, maar ze hebben wel degelijk ook geleden. En op 30 kilometer voor de eind hebben ze gewoon gedacht: ja, iedereen is nu een beetje uitgesparteld. Nu is het moment. Ze hebben misschien wel gezien dat vroem ietsje verder verder naar van achter zat. En ze hebben gewoon vol, vol doorgetrokken. En dat dat succesvol is al zover voor de streep. Ja, ik kan me dat niet heugen. Wel eens een keer in die finale, ja. de laatste acht kilometer, maar dit niet. Met de oude Vos Ries op de achtergrond, want die bedenkt dit soort dingen vaker. Die zou dat wel eens bedacht kunnen hebben. Die was wel van dit soort uh, praktijken, ja. Ja. Ja, nou ja, en die jongens van Saxo, dat moet gezegd, die hebben dat keurig uitgevoerd. Onder leiding dus van de Contador. Met onze Nederlandse jongens in uh, het Kielzorg mee natuurlijk, Mollema en Tendam. En het maakte hun uiteindelijk niet meer uit wie die etappe zou winnen. Het ging hun natuurlijk om de winst in het algemeen klassement. En dat was uiteindelijk Mark Cavendish die dus won. Hij reed oplettend, uh, net als onze landgenoten, een Blijen Cavendish die zijn tweede etappe zegepakt in deze tour 2013 door zijn team oplettend uh, te laten rijden bij de waaiervormingen. It niet easy, but I'm, I'm incredibly lucky to have those guys. You know, een Belgian team, we're we, we're used to riding in the crosswinds. You know, the guys Ze experienced at it, they're strong at it, and uh, along with Belkin, you know, it was a good combination to get that first move going. And then, yeah, the finish, it was just that. I knew Sagan met just one guy, and you would be able to, if I stayed behind him. Ik wist dat het krijgen. Dus ik is hem. ik zo blij. Ja, dat was niet makkelijk, zei hij. Hij is gelukkig omdat hij zulke teamgenoot heeft. De Belg ook, die weet ook wat het is om op de kant te rijden. En samen met Belkin hadden we een goede combinatie, zei hij. Hij bleef in het wiel van Sagan uiteindelijk. En dan wist hij dat hij wel zou winnen. Steven nu met de ploegleider van Belkin. Ja, de vraag is: hoe gingen jullie vanochtend weg? Met wat voor gedachten? Uh, oorlog maken. Ja. Robert Gees, ik had het over vier meeting points. Ja, er waren vier cruciale momenten uh, uh, vandaag... Hè, waarbij, uh, waarbij we het verschil konden maken met deze ploeg. Ja, uh, uitgebreide etappen verkend. In mei uh, ben ik hier al geweest. Dus we wisten gewoon uh, precies hoe het liep. Ik had alles op film staan, kon alles, alle punten laten zien. Hoe lang het zou duren, open of niet, hoe breed of hoe smal... Ja, en daar willen we er gewoon voor gaan. En, uh, en, en, en het is niet zozeer dat wij dan zeggen van je moet het doen, we leggen het neer. Al heel lang wist ik al dat dit vandaag een, een cruciale rit ging zijn. En, uh, uh, maar goed, dan moeten de renners ook uh, mee willen en, en daarin geloven. En uh, nou, gisteravond een beetje mee begonnen te over te spreken. En, uh, Mollema was, uh, was enthousiast en Dam was enthousiast. Ja, en dan, uh, toen hadden we gewoon van nou, daar gaan we ervoor. En waren jullie de enige ploeg die daar zo in stonden? Of hadden jullie ook contact bijvoorbeeld met Quickstep hierover gehad? Ja, we hebben met Quickstep gesproken. Hè, want dat is eigenlijk een beetje een, uh, uh, ja, een, een gedeeld belang. Hè. Zij, wilden, zij wilden natuurlijk Kittel kwijt. En, uh, uh, en, ja, en wij wilden klasse mensenrenners. Dus ja, we konden elkaar vandaag vinden. Ja, uh, meester zet lijkt mij. Ja, uh, ik denk dat we trots mogen zijn. Ja. Van verder rijdt op een gegeven moment lek. Jullie rijden dan al uh, op kop, hè? Uh, dat is al een van die meetingpoints geweest. Het gaat dan hard. Het is al oorlog, maar van verder die rijdt daar in lek. Ja. Wat gebeurt er dan met jullie in de ploeg, in de ploegleiderswagens? Ja, uh, dan herken je het uh, punt zeg maar, van oei, dit, uh, dit wordt discussie. Maar wij reden al op kop. Uh, Kittel was er al af met een grote groep. Wij, hadden al, uh, wij hebben al continu al op kop gereden daar... Ja, dan was het dus van, dan moeten wij het platgooien. Uh, terwijl we daar al, uh, al, al het initiatief hebben genomen. Maar ik denk dat zij ook gewoon dan begrijpen van, ja, dit is gewoon botte pech. Vorig jaar in de Vuelta, zijn we ook wel eens aan de, aan de andere kant van de streep uh, gestaan. Ja, uh, dit is gewoon heel sneu voor hem. Het uh, was absoluut niet onze intentie om hem in het verlies te rijden. Wij, wij wilden vandaag gewoon koers maken en uh, een etappe die wij hadden aangestipt. Dus uh, als we daar al de stop gelegd, dan was iedereen terugkomen Dan was er daarna ook niks meer gebeurd. Maar is dat dan wel een afweging, vorig jaar de ronde van Zwitserland ook hè, waar Movistar reed toen Bakke Mollema uh, mechanische pech had, zeg ik uit mijn hoofd uh, is dat een afweging, neem je dat mee in de afweging? Nee, nee, nee, nee, nee dat was absoluut niet, dat heeft echt niks mee te maken dat had met iedere andere renner ook zo gedaan ik, ik vind het echt, uh, weet je morgen zal ik die man ook nog wel uh, spreken ik denk dat zij het ook gewoon snappen, we waren al toen al op kop aan het rijden, we hadden toen al, al uh, een man of veertig waren er al af en wij waren onderweg naar het volgende punt om daar ook gewoon weer uh, um, ja, echt, echt, eigenlijk weer de volgende schifting te maken. Dus we konden gewoon niet stoppen. Ja, want daar waar niemand het verwacht had kwam er nog een schifting inderdaad. Met de klassementsleider, met Vroom. Ja. Um, ja, ik zeg waar niemand het verwacht had. Maar was dat een van jullie meetingpoints, zoals je dat zelf zojuist noemde? Ja, ja, ja. Ook op dat punt wisten ze daar. Dus daarom zaten Bauke en Laurens daar ook. Dit hebben ze allemaal. Dat wisten ze allemaal. En um, Ja, ook, ook uh, het laatste stuk. Ook daarna kwam er nog weer een, een, een belangrijk punt. Dus. Wat zegt het over Vroom, dat hij daar niet zit? Eh... Uh... Ja, ik denk dat ze, ik, ik weet het niet, hè, want ik bedoel, ik kan niet horen wat ze roepen of zeggen, maar ik denk niet dat, uh, dat zij daar wisten dat het weer, uh, weer zo uh, cruciaal ging zijn. En daarbij komt ook nog eens dat ze daarna uh, het gat proberen dicht te rijden, maar dat ze dus blijkbaar daar gewoon niet uh, ploeg genoeg voor zijn uh, om dat gat dicht te krijgen. Nou ja, goed, toen waren er ook er alweer twee af, hè, op dat vorige meetingpoint. Dus, dus weet je, dat is natuurlijk, kijk, als je je moet daar op die dagen, moet je bij elkaar kunnen blijven. En, en echt op het moment dat het niet moet energie spaalt, op het moment dat het moet, uh, moet je er zitten. En uh, ja, zij waren er niet. Ik probeer maar even ook even te peilen, van wat is er dan wat dat betreft nog mogelijk? Jullie hebben, dat is vandaag aangetoond, een, een betere ploeg dan Sky. Wat is er wat dat betreft nog mogelijk om nog meer tijd terug te pakken? Ja, goed, weet je, wij we zijn een Nederlandse ploeg. En wij zijn allemaal opgegroeid in de waaien. Dus uh, deze jongens hoef je niet uit te leggen hoe en wat. En vandaag hebben wij gewoon met, we hebben onze selectie gemaakt op dit soort dagen. We hebben een paar jongens die, die sterk in de bergen zijn, maar daar is movie veel beter dan dat wij zijn. Uh, en dit soort dagen, dat, uh, dat zijn onze dagen. En uh, ja, dan, uh, uh, dan moet je die kwaliteiten uitbuiten. En dat, uh, dat is wat we vandaag hebben gedaan. Conclusie, tijd teruggepakt uh, op Vroom. Nog zo zeg ik bij mijn hoofd: 2,5 minuten achterstand in het klassement. En van verder ja, hoor je nog meer wat van deze tour. Uh, hoe ga jij slapen vanavond? Uh, ik ga slapen met de videobeelden van morgen en uh, de Google Earth-beelden van morgen. En dan is er weer een belangrijke dag en uh, zondag ervan toe. Is het wordt weer heel anders dus. Ik, ik, vind, <coughs> ik heb genoten. Het was stress op stress, Het was spanning in de auto. Maar uh, ja, deze slag is uh, gewonnen, maar er zijn er nog heel veel slagen te gaan. En zo is het. Marijn Zeeman, hij is ploegleider van de Belkin. We hebben het net al uitgebreid over hem gesproken. Um, terwijl hier nu alle schermen op zwart gaan. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Uh, Bart, um, ja, hm. je hebt al een beetje getypeerd wat voor jongen dit is. Um, hij uh, zegt dus, we hebben gewoon overleg gehad met Quickstep ook over deze koep. Ja, dat is ook logisch natuurlijk, want uh, bij Omega Pharma Quickstep zitten natuurlijk ook de jongens die de klassiekers rijden. Bij Belkin zitten de jongens die de klassiekers rijden. Dus logisch, als je een, uh, een partner in crime wil hebben in deze, ja, dan, uh, dan is het handig dat je van tevoren contact hebt en even, even aangeeft met elkaar van, ja, wij gaan elkaar helpen. Jullie als belang om de etappe winnen en wij, en wij om tijd te winnen. Nou, die doelen komen dan ook uit. Dus dat is heel ver vooruit nagedacht en dat is allemaal nog gelukt ook, want dat is natuurlijk maar de vraag. Lukt alles ja. ook nog? Ja, en hij zegt dan van, uh, hij heeft dat plannetje bedacht Marijn Zeeman, de ploegleider, en legt het dan voor aan zijn, uh, aan zijn beide kopmannen, zou ik maar zeggen. Aan Tendam en aan Mollema. En uh, nou, Die zagen er ook wel wat in. Ja, het is heel erg zaak om iedereen mee te krijgen, want als renner, en zeker na twee weken, dan zit je toch een beetje van, poeh, weer een rit, en uh, oh, zenuwachtig, misschien valpartijen, wind. Hè, dus het is ook van belang dat zo'n ploegleider die renners echt moraal geeft, en gewoon laat zien van, jongens, jullie rijden momenteel goed, jullie tijdrit is, is sterk, we zijn waaienrenners, we hebben de beste ploeg voor op de vlakken in de wind, samen met Quickstep, als we samen in de slag gaan, hebben wij een kans. En daar heeft ze daarvan kunnen overtuigen. En je hebt ook in de finale gezien, met name Mollema, Maar ook, ja, die nam echt kopbeurt in de finale. Dat, uh, dat was gewoon geweldig. Dat, dat zag er niet uit in klimmen. Nee, dat was gewoon echt een flyer. Wat vond je van zijn verhaal over dat doorrijden bij Valverde? Valverde problemen met zijn wiel. Uh, waarschijnlijk lek gereden. Ja, is, kijk, eerst misschien een beetje... Nou, discutabel wil ik niet zeggen. Maar rij je door, rij je niet door. Maar goed, als zij hebben een plan, een strijdplan. Ze zijn dat strijdplan aan het uitvoeren. Ze, hebben dat, ze zitten midden in dat plan. Ze hebben al een succes. Uh, ze hebben Argos met, met Kittel is op achterstand gereden door Quickstep. Ja, dan is het alleen nog maar van, uh, we moeten nu doorrijden. En heel gelukkig, heel gelukkig om de discussie uh, voorbij te gaan. Hebben ze op het eind ook nog vroem in het pak gestoken en tijd gepakt. Want anders was het ook nog zoiets van, uh, ja, poeh, toch discutabel. Maar nu ja. rijden ze door de, door de waaiers en door de tactiek reizen ze vroom ook nog op achterstand. Ja, het gelijke is ja. helemaal een belkin nu. Maar bovendien in andere rondes blijkbaar hebben de Movistars dat zelf ook gedaan. Dus dat, dan moeten ze ook niet zeuren, vinden wij eigenlijk hier. We hebben Bauke Mollema gehoord. Nu naar die andere man in de top 10 van het klassement. Steven, wie heb je daarbij? bij je? Wat, uh, wat een bijzondere dag is dit. Ja, ik denk dat jullie genoeg te, te vertellen hebben gehad. <laughs> Hoorde je wat er gebeurde toen je bij de bus aan kwam rijden? Nee. Mensen klapten. En niet alleen mensen van jouw ploeg. Oké, okay, ja, nou, dat heb ik niet meegekregen. Maar uh, ja, leuk hè, dat, je, dat je mensen zo kan vermaken. En uh, dat je ook een keer zo'n rit kan voorschotelen. Ja. En jezelf vermaken. Ik yes. oh, nou, ja, voelde dat... het niet zo. Nou ja, dat voelt niet zo. Ik hoop dat ik mezelf in Parijs heel erg kan vermaken. Uh, Robert Geest, ik had het over vier meeting points in deze etappe. Uh, de, de etappe was uit een treuren voorbereid door jouw ploeg. Is dat de sleutel geweest naar dit succes? Ja, ik denk het wel. Kijk, gisteren komt Marijn uh, bij mij op de kamer en uh, die begint zo een beetje het balletje op te gooien. Hij was hier in mij al om te verkennen. Dus dan begint het zo een beetje te broeien gisteravond al. En, uh, en dan heb je die focus op vandaag en dan mis je de slag niet, zoals je ziet. Ja. Dus uh, het is wel goed dat, we, hè, dat, je, dat je sinds gisteravond al zo gefocust bent op, uh, op, ieder, op, ieder, uh, op ieder momentje op de kant wat kan komen. En uh, dat was er en uh, we hebben onze kans gegrepen. Waar jullie niet op voor hadden kunnen bereiden, is dat uh, van verder lekker rijdt op dat moment. Wat gebeurt er dan uh, bij jullie in de ploeg, daar vooraan? Ja, ik hoor het ook niet, maar op dat moment reed we al een hele tijd op kop natuurlijk. En uh, Nico zegt, ja, blijf maar een beetje rijden om uit de problemen te blijven. En dat hebben we gedaan en op een gegeven moment uh, ja, ze kwamen we gewoon niet terug. Ik weet ook niet meer om. Maar uh, goed, is dat nog een puntje van aandacht uh, de komende dagen om daar nog weer een soort van uh, goede band mee te sluiten? Of uh, interesseert je dat helemaal niks? Nou, ik mag van verder wel. Ik bedoel, We hebben altijd wel contact in onderweg. de koers en ik vind het heel kut voor hem. Maar ja, ja we hadden ze andersom ook gewacht. Dus dat is ook weer de vraag natuurlijk. En nou ja, het verleden blijkt dat ze dat ook niet altijd gedaan hebben. Nee, daarom, dat bedoel ik. Je speelt dat ook mee in je achterhoofd dan? Ja. Nee, moment ben je zo gefocust met ieder meetingpoint wat er weer aankomt. En, uh, ja, ik kan moeilijk uh, alleen op van verder gaan wachten. Ik bedoel, die groep die rijdt gewoon en uh, die rijdt mee. En, uh, ja, ik moet gewoon vooraan meedraaien, anders uh, kom ik zelf in de problemen. Ja. Ja, en uh, er komt nog een breuk aan, hè? je raadt ook nog een tijd terug op Vroom. Uh, hoe kan het dat, dat alles op, op zijn plaats lijkt te vallen in deze etappe, maar in deze hele Tour de France, voor, voor jullie twee, voor de ploeg? Oh, ik denk dat we heel scherp zijn, maar uh, dan moeten we blijven. En, uh, nu is morgen. En, uh... Dan voor uh, toe en dan uh, gap en dan uh, tijdrit en dan half de US, Dus er komt nog genoeg. Yo, Zo gaan. is het, uh, Laurens en Dam was dat, met zijn reactie naar deze zinderende dertiende etappe in de Tour. Bart Voskamp, meeting points, een nieuw uh, woord in het uh, peloton. Ja, Google Earth. Ik hoor alles voorbij komen. Dus, dus echt, echt van, van na mijn tijd. Maar ja, goed, iedereen maakt gebruik van de, van, de, van de technieken. Sky is natuurlijk heel ver vooruit geweest met allemaal training, trainingsdingen bedenken. Nou, Marijn is heel ver vooruit om de parcours te bestuderen. En uh, ja, ze hebben gewoon optimaal gebruik gemaakt van Hollandse omstandigheden. Dat is wind. Met de Belgen. Ja, en dat kunnen we dus goed in de lage landen. Uh, dat blijkt wel. En uh, gewoon een zeer alert gekoerst vandaag. Ja, zeer alert gekoerst. Er uh, ja, is, is een en al lof erover. Kijk, bergop een minuut pakken op vroem, dat uh, wordt lastig. En als je het in de, op de vlakken kunt doen en er staat wind, dan, uh, dan doe je dat gewoon. En dat hebben ze, hebben ze gedaan. Goed, die uh, klap is uh, hen en uh, misschien wel een dalende waarde uiteindelijk. In ieder geval komt uh, Mollema een heel stuk dichter bij de gele trui. En uh, Laudens keurig op een vijfde plaats. Kortom, reden om uh, straks uh, nog verder na te praten. En uh, we gaan ook vooruitblikken natuurlijk naar die etappe van morgen. Want uh, ja, nu uh, altijd maar voorspellen van nou, het zal weer dit worden of het zal weer dat worden. We weten het niet. Ook morgen weer een interessante rit. Uh, straks om kwart over zes gaan we dat doen. Mediaoverzicht. Met Freddy van Tijn. Predikanten moeten gelovigen adviseren toch hun kinderen te laten inenten. Die oproep deden oud-minister van Volksgezondheid Els Borst en senator en medische ethica Helene Dupuis vanmorgen in het AD. Omdat vooral gereformeerde ouders hun kinderen uit geloofsovertuiging weigeren te laten inenten, vinden zij dat voor predikanten een taak is weggelegd. Er bestaat zoiets als een levend geloof. En uh, ik respecteer gewoon alle geloof van iedereen. Maar ik zie ook dat er soms nog wel eens een een interpretatie van de Bijbel kan veranderen. En eh, het zou toch prettig zijn als predikanten zich nog eens over deze kwestie zouden willen buigen... omdat zoveel van hun gelovigen ook zo enorm worstelen met dat strenge verbod. In september wordt het pier in Scheveningen geveild. De curator heeft vanmiddag een mail verstuurd om iedereen daarover te informeren... maar heeft daarbij per ongeluk voor iedereen alle e-mailadressen zichtbaar gelaten. En daardoor is nu bekend dat onder andere Emil Raterband belangstelling heeft... om op Wes dat de kandidaatbieders woest zijn over de blunder. De PvdA in Utrecht heeft een voorstel gedaan om alle zwemwater in de gemeente... een paar graden minder warm te maken. Dat zou tienduizenden euro's per jaar schelen... en dan hoeven twee zwembaden niet te worden gesloten. In Utrecht is het zwemwater ongeveer 30 graden. Er zijn zwembaden waar dat maar 26 graden is, schrijft NRC. Er zit een maas in de nieuwe wet op het hoger onderwijs die dinsdag is aangenomen. Het hoger onderwijs persbureau legt uit dat daardoor universiteiten helemaal geen geld meer krijgen van studenten die overstappen van een hogeschool naar de universiteit. De studenten besparen 900 euro. Het werkt ongeveer zo. Als een student zijn collegegeld aan de HBO vooruit betaalt voor een half jaar, mag de universiteit daarna niet opnieuw collegegeld rekenen. Zo betaalt de student dus maar de helft en de universiteit krijgt niets. Het ministerie bevestigt dat het kan, maar verwacht niet dat het vaak zal gebeuren. Rafael van der Vaart speelt nu bij voetbalclub HSV in Duitsland. Maar als hij in Nederland zou spelen, zegt hij... Uh, Ajax is mijn club in Nederland. En als ik in Nederland ga spelen, ja, is het natuurlijk Ajax de club waar ik zou willen spelen. Hoe zou jouw ideale afscheid er dan uitzien? Een verschrikkelijk goed WK spelen. Uiteindelijk ja, een wedstrijd organiseren als ik dan echt stop met voetballen en dan alleen maar goede voetballers, mensen waar je mee gespeeld hebt, die dan opkomen draven. En, uh... en waar moet die wedstrijd gespeeld worden? Ja, dan wel in Amsterdam. Ja. Robert Meder interviewde van de Vaart voor NOS Langs de Lijn. Het hele interview is morgenavond te horen om 8 uur hier op Radio 1. Op het platteland Waar mensen groeten En in zijn voor een je. Ter weg van stress en het leven dat bespaart je Zoveel ellende Lekker leven met de dag Dus we gaan naar Hallo! Het is cabaretier Jeffrey Spalburg, opgegroeid in Hengelo -o -o. Het nummer is al meer dan een half jaar uit. Maar het is nu opeens een internethit. En dat komt doordat er een videoclipje bij is. Daar zie je de tropische Jeffrey in Overal tussen de koeien. De clip staat op YouTube. We gaan allemaal kijken, Freddy. Doen! Dankjewel. Het mediaoverzicht was dat met Freddy van Tijn. Nou, uh, we gaan even een beetje bijkomen van die etappe van vandaag. Want op voorhand was het zo'n overduidelijk scenario, groepje weg. Peloton laat zijn eindje rijden, pik ze dan op een kilometer of twintig voor de meet wel weer op. Maar het ging helemaal anders, het werd totaal op de kant gezet en de wind speelde een belangrijke rol vandaag. En de conclusie is dat Kevin dus weliswaar de etappe heeft gewonnen... maar dat onze jongens van Belkin, de Nederlandse ploeg, het heel goed hebben gedaan in het algemeen klassement. Een dikke minuut ingelopen op de gele truidrager Christopher Froome. Reden dus om nog verder na te praten, straks om kwart over zes. En we blikken ook alvast vooruit naar de etappe van morgen. Door na het NOS Journaal met Gert Kluk.